zien we elkaar weer. Zo spoedig mogelijk. Of eerder, als het kan. Dag, Maarten. Het gaat je goed. Dag, Jan. Het afscheid emotioneerde hem. Hij had een voorgevoel dat ze elkaar niet terug zouden zien. Terwijl Jan zich afwendde en de lange, verlaten gang uitliep, keek hij hem na. Hij zag hem aan het eind de trap afgaan Liep naar de balustrade en volgde met zijn blik twee trappen af naar de aankomsthal, waar hij zonder nog om te zien tussen de mensen achter een zijwand verdween. Hij keerde zich om en ging langzaam de wachtruimte binnen. Zette zich op de bank tegenover de toegang en keek voor zich uit. Hij voelde zich heel licht. Alsof hij met dit congres zijn opdracht in dit leven voltooid had en op weg was naar de hemel. Die gedachte gaf hem een geluksgevoel. Maar ze vervulden hem tegelijk met weemoed. Al had hij, daarover nadenkend, geen idee wat hem daarin weemoedig maakte... Dag meneer Wigbold, is het poortje klaar? Moet alleen nog geverd. Is mooi geworden. En ik kunt nu makkelijker van de keuken naar de telefoon. Als ze maar niet denken dat ik daar ga zitten. Hoeft ook niet, als u mij oh. maar bij kunt. En dan allemaal heen en weer lopen zeker. Ik heb er nu drie keer gezeten. Er uh, komen we hooguit vijftien telefoontjes op een dag. Nou, dan heb je zeker stille dagen gehad. Dat kan. <clears throat> maar in ieder geval hoeft u nu niet meer om te lopen. Mededeling van de Vereniging voor Historici. Dr. Anders M. Groos, bericht van Spreekoptreden en nog even van Mentaliteit. In plaats van Dr. Anders de Vlaming... Morgen. Dag Joop. Kan ik echt niet mee naar Münster? Nee, alleen de mensen van het boedelbeschrijvingsonderzoek. Nou, dan heb ik het dus een dag lekker rustig. Ik denk erover om als dat congres achter de rug is... een keer met z'n allen naar het Zeemuseum te gaan. Zoals toen naar Arnhem. Is dat wat? Zeker weten. <lacht> Dag, Maarten. Dag, Lien. Dag, Al. Dag, Maarten. Een uh, brief van de Vereniging voor Historici. Mm -hmm. Mededeling van de Vereniging voor Historici. Dokter Anders M. Groos... bereid gevonden als spreker op te treden. Eind maart te houden de congres over mentaliteitsgeschiedenis... In de plaats van dokter Anders de Vlaming. Ja. Wist jij dat? Zoiets zegt hij mij niet. Gek. Vind je? Omdat ik het nog met hem over gehad heb. En Misschien was het toen jij een ex was. Dat was weer een week geleden. Maar gisteravond Blazen tegengekomen. Hij wendde zijn hoofd af. Waar was dat dan? In een Molster. Hij kwam op de fiets van de Sluis, toen we net in een molsteg uitkwamen. Misschien zag hij je, je niet... Misschien niet, maar ik kreeg wel een rode kop. Die ingezonde brief zal hem toch niet lekker zitten. Dat is een stomme brief. En toen nog die brief van Saskia Schelvis die hem op zijn nummer zette. Ik had eigenlijk gedacht dat hij slimmer was. In ieder geval harder. Ik wil eigenlijk wel een andere stoel hebben. Wat voor stoel dan? Zo'n stoel als ze op de andere afdelingen hebben. Zo'n patserstoel. Ja, die stoelen van ons krijgen last van mijn rug. Van je rug. Vind je dat gek? Nou, gek. Als je last van je rug krijgt. Ik vind het alleen van die luchtstoelen met die dikke zittingen en die leuningen. Nou, dat lijkt me juist wel lekker. In je eigen stoel dan? Die zetten we bij de vergadertafel. Hmm. hmm. Nou, als het niet kan. Nou... nou ja, als je last van je rug krijgt. Ik zal Pandé vragen of er nog geld voor is. Dank je. Heb je eigenlijk enig idee hoe ver Rie is met haar praatje voor Münster? Ze zal het wel over dat boedelbeschrijvingsonderzoek hebben. Ja, maar lukt hij dat? Dan zou je haar moeten vragen. Dat kan ik wel vragen, maar dat is niet beter. Als jij dat doet, want voor mij is ze allergisch. Misschien is ze dat voor mij ook wel. Jullie hebben in ieder geval meer contact. Bovendien ziet ze jou niet als haar baas. Je hoeft er geen opdrachten te geven. Je zou alleen kunnen helpen als ze vastzit. Ik zal hem maar vragen. Graag. Goedemorgen. Dag, Freek. Dag, Freek. Ik, kan ik je iets vragen of ben je daar op het ogenblik niet voor in de stemming? Je kunt mij altijd iets vragen. <laughs> Misschien dat het ethisch niet helemaal verantwoord is... maar mag ik ook weten wat er nu met het geld van Ed gebeurt? Daar is nog niets over beslist. Wou jij dat soms hebben? Ik wou namelijk wel weer een gewone aanstelling hebben. Ga even zitten. Maar niet als het een gunst is. Nee, tuurlijk niet. Aan wat voor baan had je dan gedacht? In, in, in ieder geval geen wetenschappelijke baan. Een administratieve baan? En in de laagste rang die daarvoor is. Om je bibliografie af te maken? Onder andere. Hm. En ik wil ook het redactionele werk voor het bulletin wel doen. Maar geen artikelen? Beslist geen artikelen en uh, uh, ook geen boekbesprekingen. Ik begrijp het. Ik kan er me eens voorstellen. En hoeveel dagen moeten dat worden? Vijf, de halve baan die ik nu heb en uh, de halve baan van Ed. Ik zal er met Balk over praten. Dat zal wel niet meteen beslist worden. Zal ik -za -za je opbellen? Graag, ik heb alleen nog geen telefoon. Ik hebt nog geen telefoon? Ik woon niet thuis. Wat is je adres dan? Geef me. Uh, dank je. Nou, dan schrijf ik je wel. Ik wil ook wel bellen. Ja, maar ik weet niet hoe lang het duurt. Vandaag ben ik in ieder geval hier. Linksop. Wist jij dat Freek gescheiden is? Nee. Zou je dat nou wel doen? Wat? We meer wil aanstellen? Waarom niet, omdat hij hartstikke gek is. Ach, er zijn wel meer die gek zijn. Ik ben even naar Balk. Rechtsom. Ja. Hm? Heb je even tijd? Ogenblik. Uh, zo. Um, Matser wil weer in dienst komen. Nou weer in dienst? Hele dagen. Je hebt hem toch zeker wel gezegd dat er geen vacature is? Daar wil ik met je over praten. Um, ik vroeg me af of het geld dat we nog voor losse krachten hebben... niet kunnen omzetten in een formatieplaats. Je weet dat het hoofdbureau nou juist van die vaste plaatsen af wil. Dat weet ik, maar zolang dat besluit nog niet genomen is... Um, ik... ik... Ik zou niet met dat voorstel komen als Matzer niet voor het muziekarchief van onschatbaar belang was. Met zijn kennis op dit speciaal terrein vind je verder niet. Hele dagen? Ja. Daar hebben we geen geld voor. Hij heeft nu een halve baan en Res had ook een halve baan. Maar dat is schaal 32. Matzer zit in 112. Hij wil in 32 blijven. Wat is dat voor onzin? <laughs> Hij is een beetje gek. Ja, goed. Ik zal het aan het hoofdbureau voorstellen, maar reken er niet op. Uh, heb je nog iets van Bavelaar gehoord? Die komt voorlopig nog niet terug. Wat heeft ze toch? Volgens de RGD is het psychisch. In ieder geval is er van werken nog geen sprake. Dag, meneer Pandé. Dag, meneer Koning. Hoe gaat het hier nu? Oh, wel goed. Hm? <laughs> U mist juffrouw Bavelein niet? Dat gaat wel, hoor. Eh, ik vroeg me af of er op de begroting nog plaats is voor een stoel. Oh, jawel, hoor. Ik bedoel zo'n draaistoel met van die armleuningen, zoals ze op volkstaal en volksnamen hebben. ja. Dat is er nog wel. Daar bent u zeker van? Ja, hoor. Wilt u er dan één voor ons bestellen? Eén? Eén. Ik zal het doen. Eén stoel dus. Dank u. Mark, ik heb gelezen dat jij de Vlaming vervangt. Ja. Dat is leuk. Waarom heb je me dat niet verteld, uit bescheidenheid? Nee, uit ergernis. Uit ergernis? Omdat je niet bereid was er iets aan te doen. Dat was ik best toebereid. Ik wist er nou niet hoe. En jij zou me ook laten weten of je het wel wilde. Daar denk ik dan anders over. Maar ik was er wel toebereid. En toch denk ik daar anders over. Nee, dat kun je niet. Ik ga zelf toch wel weten wat ik gedacht heb. Als je stoel komt eraan. Dag Bart. Zag maar Maarten. Weet even jullie waar Freek is? Nee. Uh, hij was zo even nog in de kaartsysteemkamer. Hmm. Linksop! Is Freek hier niet? Die is net weer weg. En in de kamer van Sien is hij ook niet. Ze hij Koffie drinken. Je mag wel eens met Lien gaan praten. Wat, wat is er met Lien? Dat is weer helemaal mis. Die is nergens meer. Waar zit ze? Op het kamertje van Ad. Dat is ook zoiets. Ik was gaan kijken. Wat is er aan de hand? Ik... Ik... ik kan het niet. Geus? Het probleem is dat je niet weet tot wie je je richten moet. Hm? Je, je, je kunt de toon niet vinden. Hm? Um, als je nou gewoon aan Peter uitlegt... Is het goed. Je schrijft gewoon... Beste Peter, je vraagt me wat ik doe. Mijn opdracht is om na te gaan waar in Nederland in de vorige eeuw beschilderde meubelen voorkwamen. kwamen. De bron die ik daarvoor gebruik is de boedelbeschrijving. We hebben zoveel boedelbeschrijvingen uit zoveel plaatsen... Die ben ik bezig door te nemen. Over het resultaat kan ik dus nog niet zeggen. Maar al wel iets over de problemen waarop ik sta. En dan vertel je in het kort wat voor problemen je bent tegengekomen. Dat is het. Meer hoef je niet te doen. Voor die Duitsers is dat genoeg. Je hoeft maar vijf minuten te praten. Zo belangrijk is het toch niet? Wil er maar eens om het gewoon aan Peter te vertellen. En als het niet lukt, dan hindert het niet. Dan neem ik het wel van je over.